van Kamer het NWS Journaal op veel plaatsen in het land is het open vervoer ontregeld... vanwege de schade die storm Younes heeft aangericht. pro is bezig beschadigde bovenleidingen te herstellen. De rijden waarschijnlijk pas vanmiddag weer treinen. In Amsterdam ondervindt het tramverkeer veel hinder... en in Rotterdam ligt de metro stil. De omgevallen bomen of andere schade... zijn ook diverse wegen nog versperd, zegt de ANWB. De storm heeft gisteren vier levens geëist... allemaal als gevolg van omgewaarde bomen. Rond kwart over twee van nacht trok het KNMI het weeralarm in... maar plaatselijk komen nog flinke windstoten voor... Yunus was de zwaarste storm in vier jaar. De presidenten van Rusland en Frankrijk, Poetin en Macron... voeren morgen opnieuw telefonisch overleg, bevestigt het Kremlin. Vandaag praat Macron met president Zelensky van Oekraïne. Macron was eerder deze maand bij Poetin in het Kremlin... en heeft hem al een aantal keer gebeld. Macron wil de diplomatieke kanalen met Rusland openhouden... nu de spanning rond Oekraïne steeds verder oploopt. Ook president Biden pleit voor overleg. Biden waarschuwt ook dat Rusland een katastrofale oorlog ontketent... als het Oekraïne nu binnenvalt. Het blijft nog maanden onduidelijk wat Schiphol moet doen om nieuwe vergunningen te krijgen. Probleem is complex en kost tijd, schrijft minister Harbers van Instraxt Infrastructuur aan de Tweede Kamer. Heeft een onderzoeksbureau gevraagd te kijken hoe Schiphol schade aan omliggende natuurgebieden kan beperken. Bijvoorbeeld door minder vluchten of door het uitkopen van omliggende boerderijen. Favoriet Bart Swinks heeft de Olympische uh, titel op de massasprint uh, bij de mannen veroverd. Daarmee veroverde hij het eerste goud op de winterspelen voor België sinds 1948. Sven Kramer en Jorrit Bergsma werden respectievelijk laatste en negende. Rond deze tijd wordt de massasprint bij de vrouwen verreden... waarvoor Irene Schouten en Marijke Groenewo Groenewoud zich eerder kwalificeerden. Het weer geregeld zon, in de loop van de dag meer bewolking en vanavond regen. Er komt ook meer wind langs de westkust vanavond, soms stormachtig. Het wordt ongeveer 8 graden. Ook morgen regen en veel wind, maar het blijft erg zacht en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het ging vanmorgen mis op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Bij de afrit Haarlem-Zuid kantelde een vrachtwagen. Daar is nu slechts één rijstrook open. Hou nu rekening met 4 kilometer file en een half uur vertraging vanaf knooppunt Badhoevedorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 Perfect.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 Uh, die de gisteren kwam, ik denk, uh, Mike Koper van de, van de PvdA. Oké, okay, en, en wie is de jongste van de jongsten? Uh, als het goed is van GBZ, iemand van 17. Oké, okay, nou, dus dat, uh, uh, dat is een mooie, mooie, mooie mix, inderdaad, die zou meedoen. En de volgende keer, uh, waarschijnlijk, kan ik het nog niet zeker zeggen... maar doet er van de PvdA een jongen iemand mee, namelijk de nummer 2...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 Um, voor de luisteraar, wat, wat vind ik op zandvoortkies.nl? Nou ja, op op, op zandvoortkies.nl, de website, vind je eigenlijk alles wat, uh, ja, wat het, zegt al, het platform Zandvoort kiest uh, heeft gemaakt, gaat maken en op dit moment aan het maken is. Uh, daar is ook de livestream van alle debatten uh, te volgen, gewoon op de homepagina op de dag uh, dat het plaatsvindt en uh, staat daar gewoon de livestream alvast klaar.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 En als je dat dan gaat samenwerken richting de verkiezingen... is dat eigenlijk gewoon helemaal goed. Ja, helemaal top. Helemaal ja, top. Ja, en eigenlijk nou, een voorbeeld zoals het altijd zo mag zijn, wat moet, mij betreft. Eén grote Zandvoerse media. Jan Mekoper, dank voor uh, dit gesprek. We ja. horen graag uh, wanneer het jeugddepad ja. gaat plaatsvinden. En uh, ik neem aan dat je dat... Uh,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 Zeker man, didakken man, tactieken man, praat tegen man, technieken man, zenuw man, zenuw man, zenuw man, auw! Venuw man, zenuw man, ziek man. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop bom. Waarom, waarom zijn de bananen krom?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 Ja, nou, het is uh, zoals van ouds uh, de Rotterdamse kerk op het Kerkklein om uh, drie uur morgenmiddag. Goed, um, ja. de kerk is natuurlijk uh, eerst open. Er, kunt, uh, er hoeft ook geen anderhalve meter meer uh, te doen. Dus er we kunnen veel we mensen. Nog wel, uh, deze keer moeten we nog wel uh, zeg maar de QR-code vragen. Oh, die, uh, die wordt gecheckt. Ja. Nou, ja. dan wens ik u. Wat uh, ja. nog een nabrander? Wat zegt u? U had nog een nabrander? Ja, kwart over uh, twee gaat de zaal open. Okay. mensen met een zandkortpas, die kunnen er gratis in. En de normale toegangsprijs is vijf euro. Oké, okay, nou ik hoop dat het uh, druk wordt. Het mag nu weer. Dus het wordt uh, waarschijnlijk een heel goed en mooi concert. In ja, de... die mensen kunnen na afloop ook nog even lekker een drankje doen in de omgeving. Ja, dat is uh, leuk. Meneer Visser, ik wens u veel succes en uh, geniet ervan morgen. Ja, dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Dan We gaan weer de muziekje draaien, Isabel. I uh -huh.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 I'm not